3 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elspeth Grütke. Goedemiddag en dit is de dag straks nieuwe feiten over de Heinekenontvoering. En ChristenUnie-leider Arie Slop over de wensen van zijn achterban. Eerst het NOS-journaal met Mark Visser. In de gevangenis in Roermond is een gevangene neergestoken. Een verslaggever van L1 staat bij de gevangenis. Er zouden twee gedetineerden betrokken zijn bij een steekincident... waarbij de een de ander heeft gestoken met een voorwerp. Een van de mensen die bij die steekpartij betrokken was... de gewonde, die is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. En de verwondingen lijken mee te vallen. Waarschijnlijk kan hij snel terug naar de gevangenis. Het is niet duidelijk wat er met de dader gebeurt. Het Openbaar Ministerie beslist daarover. De vrouw die zei dat ze in Haarlem was mishandeld... door zes mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk... blijkt dat verhaal te hebben verzonnen. Het heeft de politie bekendgemaakt. De vrouw van twintig uit Uimuiden deed begin deze maand aangifte. Ze zou zijn achtervolgd na een busrit... en door een groep van zes mannen zijn geschopt en geslagen. Maar politieonderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen... blijken het verhaal niet te ondersteunen. Toen de politie de vrouw daarmee confronteerde... bekennen ze dat ze het verhaal had verzonnen. De Russische politie heeft in een groentehal in Moskou ruim duizend werknemers opgepakt. Veel van hen komen uit de Caucasus. De arrestaties volgen op rellen in de wijk waarbij bijna 400 Russen zijn opgepakt. Er werd gedemonstreerd tegen de moord op een Rus, waarschijnlijk gepleegd door iemand uit de Caucasus. De betoging begon vreedzaam, maar liep uit de hand toen winkelruiten werden ingegooid. Volgens correspondent Jan Godfra is het nu weer rustig bij de groentehal. Er staan, denk ik, nu 50, 60 mensen voor de deur. Die zijn allemaal emotioneel. Die zijn allemaal nog steeds kwaad. Die zijn vooral kwaad op de autoriteiten. en op de politie die gisteren behoorlijk hard tekeer is gegaan. tijdens die gevechten. Met de arrestaties van vandaag wil de Russische politie. vermoedelijk laten zien dat de zorgen van de bevolking. serieus worden genomen. Akkerbouwers maken zich grote zorgen over een aardappeloogst... na de vele regen van gisteren. Ze vrezen ook voor hun spruiten en witlof, zegt de belangenorganisatie LTO. Zo kampen sommige delen van het land nog steeds met een te hoog waterpeil. En nu gaat het er maar net om van hoe snel kunnen we dat water kwijtraken. Uh, wat zal het weer de komende dagen zijn? Ja, en dan is het afwachten in hoeverre producten hierop zullen reageren. Dus uh, hoeveel schade weten we niet, maar dat er schade is, dat weten we wel zeker. De problemen bij particulieren lijken mee te vallen. Door ondergelopen kelders en lekkages ontstond voor ongeveer een half miljoen euro schade. Dan het weer. Het is bewolkt. Plaatselijk valt er wat regen. Het is 11 tot 14 graden. Morgen vallen verspreid over het land buien, soms met onweer. Maar er is ook ruimte voor de zon. En er wordt dan een graad of 12. De Landers van der Velde bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Met een 1-file op de A15 van Rotterdam naar Europort. Daar werd even gekeken of het hoogtemeldingssysteem nog goed werkte. Daarvoor waren twee rijstroken dicht tussen Hoogvliet en de Botlektunnel 2 kilometer. In het noorden is de N31, de weg Afsluitdijk-Harlingen... in beide richtingen dicht tussen knopen Zurich en Kimswerth. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Zometeen in dit is de dag Arie Slop over de onderhandelingen met het kabinet.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 Goedemiddag, Gert van Beek was de politieman die in 1983 de ontvoerde Freddy Heineken en zijn chauffeur bevrijdde. 30 jaar na dato komt hij met een boek waarin hij naar eigen zeggen de ware toedracht uit de doeken doet. Meneer van Beek, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Tegenwoordig kan iedereen die dat wil op de foto met Willem Holleder. Bent u al met hem me op de foto geweest? Nee, ik ben er niet mee op de foto geweest. En ik heb er ook geen enkele behoefte aan, dat zult u begrijpen. Aan tafel ook Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie. Hij redde samen met de SGP en D66 het land van nieuwe verkiezingen. Maar krijgt hij er ook wat voor terug? Ook aan tafel politiek verslaggever Adi Jong van het Reformatorisch Dagblad... en Foodwatcher Joris Lohman. En tegen half vier is onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Hans Wap. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditistedag.nu. Ja, Arie Slob van de Christennie. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, nou, De kranten staan vandaag vol met de reconstructies uh, over hoe het allemaal gegaan is de afgelopen twee weken. Op een gegeven moment zou u uw jas aangetrokken hebben om weg te lopen, klopt dat? Ja, dat is heel boeiend om die reconstructies te lezen als je zelf ergens onderdeel van bent geweest. Maar uh, ik moet je teleurstellen, ik had geen jas bij me. <lacht> twee weken lang <lacht> <loop> niet. Nee. <lacht> en toch gezond gebleven. Uh, ja, dat is een kwestie van goed eten en kouwen en uh, ook zorgen dat je goed in goede conditie bent... En... Daar werk ik altijd hard aan. Ja, misschien had u uw jasje aangetrokken. Want die had, Colbert had u wel aan. Die had ik wel aan, ja. En heeft ja. u die op een, een bepaald moment dreigend aangetrokken? Nou, er is wel eens een keer een moment geweest... dat uh, er zeg maar wat, wat, wat uh, bilateraaltjes waren, zoals we dat wel eens uh, mooi noemen. En dat vind ik op zich soms ook heel functioneel. Maar ik dat heb... zijn gesprekken tussen twee of drie mensen waar de anderen dan niet bij zijn. Precies, en uh, dat moet ook soms gebeuren. Uh, uh, maar het is niet altijd uh, nodig om daarop te wachten op de uitkomst. Keur ook een dag later hoor, als het al een beetje laat is... dan kun je misschien beter gaan slapen en een dag verder, later verder gaan. U vertelt het een hm. beetje om vloers... maar op een gegeven moment zat Pechtold hm. bij de top van het kabinet... en u stond buiten te wachten met meneer Van Ooyek en meneer Van der Staai, en dat duurde wat lang. Zo ging het ongeveer, ja. En het was ook wel even nodig, denk ik, dat je. Met ons is ook wel eens apart uh, gesproken. Want uh, ja, soms is dat, heeft dat even een functie. Hoef je dat niet in een groter uh, geheel te doen. Maar nee, het wordt wel erg spannend gemaakt. Ja, moet dat, algeven, dat ja. duurde heel lang. En wat deed u toen? Ik heb op een bepaald moment wel gezegd: van... Nou, prima, laten ze nog maar even doorgaan. Maar dan ga ik nu even lekker slapen. Want het was geloof ik alweer één uur in de nacht. Maar dat mocht niet, want toen ja. zei Rutte: Ik heb je nodig, blijf hier. Ja, toen wilden ze wel dat we bleven. Ja. Kijk, die, kijk die toen in uw ogen, want dat heb ik ook ergens gelezen. Of was u ja. dat niet? Die diep in de ogen. Nou, ik Als ik met iemand praat, kijk ik meestal wel in zijn ogen. Dus uh, dat heeft hij toen ook nee, gedaan. Nee, dat was van: Oh jee. Ja, dat hij zei: Kijk eens diep in mijn ogen. Ik heb je nodig. Ja, maar dat was niet bij u. Nou, weet u, dat is nogmaals met dit soort reconstructies. Ik heb het vaker meegemaakt, natuurlijk in de afgelopen jaren. Dat is altijd wel erg genieten. Want uh, het wordt soms wel heel erg spannend gemaakt. Wat soms klok, lees je ook klok, dingen klok, van, klok, hey, daar waren niet? we niet eens bij. Oh, ja, wat ja, klopt het er nog meer niet. Nou, he? laten we dat allemaal maar niet gaan analyseren. Want dan is oh. die uitzending volgens mij te kort. Maar wat was het moment waarop u dacht: dit komt niet heel goed? Nou, ik heb zelf wel uh, uh, de woensdag, uh, die vond ik absoluut niet plezierig verlopen. En Afgelopen uh, woensdag, dat was de dag dat uh, GroenLinks wegliep, geloof ik. Hè? Ja, uh, toen wij in de nacht van woensdag op donderdag, want volgens mij was het toen ook alweer erg laat, een uur of twee. Uh, uh, en als ik zeg wij, dan bedoel ik Kralen Schouten, onze fantastische financiële woordvoerder, en mezelf, plus mijn voorlichter Jonathan van der Geer. Toen we naar terugliepen van het ministerie van Financiën naar de Kamer. Toen hebben we elkaar wel in de ogen gekeken en gezegd: van, Nou, ik vraag me af of dit goed komt. Want voor ons zijn er natuurlijk ook wel grenzen. Uh, wat je uh, acceptabel kunt vinden als je in dit soort onderhandelingen zit. En we zaten echt wel een beetje op de rand. Maar ik moet u zeggen, na een korte we hebben, nachtrust... Waar zat het hem in? Wilden zij minder bieden? Of vroeg u allemaal dingen die zij niet in wilden. Nou, het ging niet alleen om bieden, maar wij hadden twee hele duidelijke doelstellingen... voor deze onderhandelingen, die ik overigens ook al bij de Algemene Beschouwingen... Na had naar voren had gebracht. Ik vond allereerst... Dat in een tijd van hoge werkloosheid, zo'n 700.000 werkzoekenden, dat uh, we echt alles op alles moesten zetten. Dat was prioriteit nummer één om die werkgelegenheid te bevorderen. En dan weet ik ook dat er niet opeens 700.000 banen zijn. Nee, is dat? Maar, maar is dat dan er moest we begin komen. Ik herinner me dat u voorafgaand zei, aan het eind van de zomer. Ik wil niet meer dan 3 miljard bezuinigen, want dat is veel te slecht voor de werkgelegenheid. Nou, daar zal ik zo nog even iets over zeggen. Maar dit was het eerste doel. Het tweede doel was uh, uh, rond gezinnen de enorme aanslagen op de gezinsportemonnee. Dat vonden wij niet acceptabel. Onevenredig hoog. Uh, dat moest gedempt worden. En er, daar zat gewoon geen schot in, uh, in de onderhandelingen op die punten. En ja, als dat mijn doelstellingen zijn, het klopt dat wij zelf met onze tegenbegroting, uh, als we deze doelen overeind wilden houden, niet verder dan 3 miljard bezuinigingen kwamen. Ik ben aangenaam verrast geweest dat aan het eind van de weken onderhandelingen het toch mogelijk bleek met een pakket van 6 miljard. Er zijn een aantal hele bijzondere dingen uiteindelijk nog gevonden waar wij ook niet aan gedacht hadden. Uh, het mogelijk is gebleken om die doelen wel overeind te houden. En uiteindelijk was dat natuurlijk onze inzet. Dus dan kon ik het ook accepteren dat we weer sprong moesten maken. Ja, want u zei wij wilden niet meer dan 3 miljard bezuinigen. Want als je meer zou doen, dan zou dat extra banen kosten. Het is nu op zo'n manier gebeurd dat het geen extra banen kost, zegt u. Ja, uh, dat de werkgelegenheid bevorderd kan worden, ook op de korte termijn. Wij hadden bijvoorbeeld ook bij de algemene beschouwing al gezegd. Van het lijkt wel, dit kabinet zit wel heel erg alleen maar in die randstad rond te kijken. Maar het land is groter. En er zijn gebieden waar procent de wilde werkgelegenheid uh, nog veel slechter ervoor staat dan, uh, dan in de Randstad. Ja, maar die 50.000 banen waar het uh, vrijdagavond over ging... ik las net in de NRC van vandaag dat dat wel is tot 2040. Ja, die, die zijn op de lange termijn. <lacht> uh, net zo goed als de kabinetsbanen op de lange termijn zijn. Maar daarom is het dus belangrijk, en daar heb ik voor geknokt... dat op de korte termijn ook bepaald kabinetsbeleid omgebogen kon worden. Omdat dat heel concreet gelijk op banen betekent, ook al volgend jaar. Ik kom net uit Ermelo... Uh, Daar ben ik bij de 45e Infanterie geweest. Het gaat om een uh, groep uh, militairen die ook altijd uitgezonden worden, die, dat zijn 650 mensen. Uh, nou ja, maal vier, als het om hun gezinnen gaat, even gemiddeld gezin. Uh, daarachter nog heel veel werkgelegenheid in Ermelo zelf. Die zouden per 1 januari gewoon op straat staan. U bent vast als een held binnengehaald. De uh, Slobkazierne heet ja, het nu, geloof, ja, ik, geloof ik. Nou, dat was volgens mij ergens anders, want in Assen ja, hebben we het. Ah, oh, we al we al <laughs> ja. Ze waren er al twee. Uh, ze waren inderdaad heel blij. Uh, en ik uh, bedoel, dan mogen ze natuurlijk best wel tegen mij zeggen... dankjewel dat je dat gedaan hebt. Maar deze mensen verdienen het ook gewoon. Ik bedoel, dat is in twee. 2007 opgericht eigenlijk alleen om financiële redenen wordt er een streep erin gezet. Er wordt niet eens gekeken naar wat hun, hun functie en hun taken ook zijn, ook wereldwijd. Um, uh, zij hebben het als een stukje erkenning gezien, dat nadat eerst het vorige kabinet van CDA en VVD een miljard bezuinigd had en dit kabinet weer doorging, dat er nu eindelijk eens ja. een keer een, een maatregel wordt genomen okay. die geen bezuiniging is, maar betekent dat er gewoon wat overheid blijft. Ja. Toch is het ook wel een raar gevoel, want de afgelopen weken waren we net gewend aan het idee dat we heel veel zouden moeten inleveren de komende tijd. Ikzelf ik moest bijvoorbeeld, volgens mij raakte ik de heffingskorting kwijt, de, de de, de schoolboeken moest ik zelf gaan met daar, De kinderbijslag raakte kwijt. Het ging echt om een paar duizend euro per jaar. En nu ineens blijkt het allemaal niet meer te hoeven. Ik zie daar een tevreden mens zitten. Nou, ik was heel blij met de uitkomst persoonlijk. Ik weet niet of het goed is voor het land. Dat is nog heel wat anders. Maar hoe kan dat? Nou, we hebben... Dat je eerst zegt, jullie moeten allemaal duizend euro's inleveren. En dan een paar ja. weken later blijkt het toch nou, niet meer. is ook nodig. wel een keuze van uh, op welke wijze ga je dan uh, bezuinigen. We hebben bijvoorbeeld, uh, en dat was echt wel bijzonder vond ik zelf. Wat ze dan beklemd vermogen noemen. Dat in bv's vastzit. Dat is ooit in, een aantal jaren geleden ook al een keer gebeurd. Op het moment dat je zegt, van nou, als u dat geld zeg maar losmaakt uit die bv... dan moet men uh, daar belasting voor betalen. Dat is een behoorlijk hoog percentage, 25 procent. Uh, als u dat nu volgend jaar gaat doen, dan hoeft u maar 22 procent te betalen. En dat levert gewoon een hoop extra geld op voor de overheid? Ja, dat heeft men zelfs nog voorzichtig ingeschat wat dan de inkomsten zullen zijn. Natuurlijk op lange termijn uh, zul je dan van dat soort geld iets minder krijgen. Want mensen gaan het dan nu doen. Ja. Maar dat betekent wel voor 2014 een impuls van meer dan een miljard wat je kan stoppen in het verlagen dus van de kosten van arbeid. zijn een, van een soort, arbeid. soort van slimme trucs... waardoor je veel minder hoeft te bezuinigen. Nou ja, een truc klinkt alsof er iets on... Ja, ja legaal, eigenlijk slimme verbindt. legale truc. Ja. Ja. Nee, het is echt voor de korte termijn bedoeld. Maar het heeft een heel goed effect op het verlagen van de kosten van arbeid... waar ik ook zelf op gehamerd heb. Wij hadden dit niet in onze tegenbegroting staan. Dan waren we dus ook alweer boven die 3 miljard uitgekomen... Ja, ja. als we dat gedaan ja. hadden. Uh, Sajan, detail is wel dat ooit Carola Schout... hier een keer een abonnement over had gemaakt. Dus wij waren het even vergeten. Uw maar, eigen abonnement ja. kwam ineens weer terug. Ja, die kwam eigenlijk weer terug Adidio. Nou, nog eventjes voor de puntjes op de i, maar daar kan meneer Slop uh, mogelijk nog beter iets over zeggen. Het idee dat je nu niet in hoeft te leveren en je portemonnee hoeft te trekken... ik vraag me af of dat nou helemaal de goede voorstelling van zaken is. Ik had het zo begrepen uh, dat je minder hoeft in te leveren... dan in de oorspronkelijke plannen van Samsung en Rutte. Dat is toch eigenlijk, als je het precies stelt... Nee, zeker. Want kijk, er komt bijvoorbeeld nu... een, een belastingheffing op, ja. op, op Leidingwater zeg maar terug. Dat is ja. niet zo leuk, maar dat, dat is 20 euro... voor een huishouden per jaar. Dus als je dat even terug gaat omrekenen... dat is ongeveer 1,50 euro in de maand. Dat is denk ik nog wel te overzien. Maar dat zal natuurlijk wel betaald moeten worden door mensen. We hebben echt geprobeerd om, om zeg maar, de bezuiniging, zoals de kabinet die had inge, ingeleverd, die vrij zwaar op die gezinnen insloeg. Eh, om die op een andere manier te gaan spreiden. Ja, en, en dat en is gelukt. Voor, en voor de gezinnen is dat gelukt. Nou ja, dat, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik had echt niet verwacht dat het zou lukken. Nee. nog het is even. Wel aan, gelukt. Na een andere kant van de zaak. We hebben in het vorige uur een, een onderzoekje. de uitkomst van een onderzoek gepresenteerd naar uw achterban. en die van de SGP. Die zijn allemaal heel tevreden over um, de uitkomsten. 97% procent is blij, geloof ik. Dat zijn de Cubaanse uitslagen. Dat zijn, ja. De, ja, ja. De heeft u <laughs> Maar die zeggen wel. op den duur moet er op immateriële punten. dan ook wel andere houding ingenomen worden. Door, um, door de regeringspartijen. En het is een beetje hetzelfde wat uw collega Joel Voor onlangs zei bij Nieuwsuur toen er werd gesproken over het strafbaar van illegaliteit. Nou, als uh, wij gaan onderhandelen, dan zullen we natuurlijk niet alleen kijken naar de financiële zaken, maar dan zullen we een breder pakket uh, op tafel gaan leggen waar dit uh, ook een onderdeel van zal zijn. Ja, die zei, wij willen wel praten met het kabinet, maar het kan nooit alleen over geld gaan. Ja, we hebben uh, wel alleen over geld gesproken in die zin... dat we over uh, de begroting uh, hebben gesproken. En daar zitten natuurlijk ook een aantal uh, voor ons hele principiële zaken achter. Als je kijkt, hoe kijk je naar het gezin, hoe kijk je naar weduwe en wezen... Hè? die hele algemene nabestaande wet is van uh, tafel. Maar we hebben wel, ook kijkend naar wat er om tafel zat... Uh, ook wel onze begrenzingen ervaren van wat er uh, in, uh, in dat soort onderhandelingen mogelijk is. Voor ja, D66 ja, ja, ik... er ook zat, bedoeld. Ja, voor D66 geldt natuurlijk uh, spiegelbeeldig uh, hetzelfde. Ja, maar uh, ik las wel Elbert Heijkraai vanmorgen in de krant. Die zei, we hebben niet eens over nee. gehad. Nee, er zijn natuurlijk in de, de wandelgang, in de gesprekken die je, die je bilateraal met elkaar hebt, dan heb je natuurlijk best wel eens even over meer dan alleen maar uh, de cijfertjes. Uh, maar we, wat, wat denk ik erg belangrijk is, en dat zal uh, in de komende tijd denk ik nog wel vaker gaan gebeuren, uh, dit kabinet heeft uh, deze partijen gewoon nodig. Uh, niet alleen voor dit begrotingsakkoord, er zullen misschien nog wel meer onderwerpen gaan komen waar men toch naar ons nou, zal gaan even, kijken. Even voor uit. Waarom heeft u niet gedaan wat voor de wind hier aankondigde?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 En daar zijn we over gaan spreken. Dat was al ingewikkeld uh, genoeg. Vindt u het eigenlijk? Uh, als je op zo'n moment over vluchtelingen blijft of over abortus? of uit nou, Je moet wel begin... een beetje oppassen. Als je alles aan elkaar gaat knopen, dan loop je wel het risico... zoals ik dat ook uh, afgelopen zaterdag ergens heb gezegd... dat dingen in je gezicht gaan ontploffen. Ik hoop wel van harte, uh, want wij zullen ervoor blijven knokken. Voor de bescherming van het leven. Uh, voor voor uh, een goede omgang met Gods schepping. Uh, voor, nou, noem maar op welke onderwerpen er niet meer zijn. Uh, dat uh, de partijen waar we nu deze afspraken mee hebben kunnen maken... Uh, ja, wel een, een wat welwillerende houding zullen hebben oh, zeg maar da, ons da, toe. Is dat een wat on, onuitgesproken verwachting? En hebben ze dat aan de andere kant ook begrepen? Nou, ik spreek het hier heel helder ja, over. Ja, nee, nu wel, maar in de afgelopen tijd heeft het het niet nee, maar over het is ook, Jawel, het is ook in de debatten in de Kamer aan de orde geweest. Ik denk ook aan iemand als Kees van der Staaij... die daar heel helder over is uh, geweest. Nou ja, en de, de directeur van uw eigen wetenschappelijk instituut... Wouter Bekers die twittert net... raadsleden van de ChristenUnie en de SGP begelijk. kabinet steunt de partijen en heeft daarmee ook rekening te houden... bij zogenoemde immateriële thema's. Verruimt het kabinet de mogelijkheden voor abortus? Laat het kabinet dan maar vallen. Nou, ik denk dat het heel duidelijk is dat, uh, dat ze met ons rekening zullen moeten houden... en ook te wijze waarop wij zeg maar in dat soort onderwerpen staan. Dus ik ben, uh, ik ben ook uh, in dat opzicht wel uh, benieuwd hoe uh, de debatten in de komende tijd zullen gaan verlopen. Uh, kijk wat er nu gebeurt is. Dus ik gaf het net al aan. Uh, we zitten in een financieel-economisch hele zware tijd. Het kabinet stond echt op de rand van de ravijn... Uh, door de afspraken die nu gemaakt zijn... gaat er hopelijk weer een stukje rust ontstaan. Ja. Uh, dat is goed voor Nederland. Dat is goed voor, uh, ook voor onze economie, denk ik. Want die onrust die, die werkt ook heel slecht uit naar, uh, naar de economie. Uh, ja, laten we dan vooral zoeken naar wat ons samenbindt... en niet wat ons verdeelt. Dat is uh, sowieso volgens mij een goede houding... als mensen met elkaar omgaan. Oké. Okay. Nou, dank voor dit moment. We gaan praten met Gert van Beek. schreef een boek over de Heineken-ontvoering... die bijna dertig jaar geleden uh, afliep. We gaan even terug naar 9 november 1983. Frans Meijer, Jan Boulaert, Cor van Hout en Willem Holleder. Vier bloedgrabbers met een droom. Ze willen in één keer rijk worden. De auto is met de daders erin. En met de Heineken. En met de chauffeur van de Heineken weggekomen. Zoekend naar zijn auto met chauffeur. wordt Freddy Heineken overmeesterd door vier gewapende mannen. De betonnen muren waren voorzien met ankers. Aan deze ankers zaten kettingen. Aan het einde van deze kettingen zaten handboeien. Een loods op een Amsterdams industrieterrein. waar Heineken en Doderen drie weken lang waren vastgehouden. onder middeleeuwse omstandigheden. Drie uur na de ontvoering. bleek dat er een los geld geëist werd van 35 miljoen gulden. Twee ontvoerders zijn vanochtend gearresteerd hier. Midden in Parijs. In Nederland ben je de hoofdverdachte met Willem. Ja, als je verdacht bent, ben je nog onschuldig. Ja, de laatste was Cor van Hout. Uiteindelijk, evenals de andere daders, is veroordeeld. Was u, uh, hoe is het om die namen weer te horen van die mensen? Want mede door uw toedoen uh, zijn ze gepakt. Nou, die namen die komen natuurlijk regelmatig uh, over tafel. Zijn overal te horen. Het, uh, ja, en juist ook omdat er te veel nadruk wordt gelegd op de ontvoerders. Heb ik gemeend de andere kant van het verhaal te moeten belichten? En mijn boek gaat vooral over de ontvoering. Ja, want u vind, en pas vindt dat... na 2,5 weken komen dan ontvoerders uh, zeg maar, te sprake. Ja. En dat blijken dan de mannen te zijn die, uh, die later grote bekendheid hebben gekregen. Ja. Ja, maar irriteert u dat, dat het in nadruk zo ligt op die ontvoerders? Nee, u... dat, dat irriteert niet. Maar ja, dat is één kant van de zaak. En uh, ik meende dat het goed is uh, om na 30 jaar ook eens de andere kant van de zaak te belichten. Zeg maar ja. hoe de strategieën en de, ja, de politie ge geacteerd heeft in deze. Ja. U bent uh, drie weken bezig geweest, hè? drie weken van recherchewerk. Ja. En toen de inval in de loods. Met die dubbele wand, waardoor u niet meteen ze kon vinden. Nee. Uh, waren het spannende weken? Dat waren ontzettend spannende weken. En dat is zeg maar ook de overeenkomst met de heer Slop, uh, denk ik. Dat je leeft bij de adrenaline in je lijf. En dat houdt je alert. En uh, maakt je scherp. En dan aan het eind daarvan. Dan kom je de loodspinnen en alle een waardering voor de collega's van de Rijkspolitie... het arrestatieteam die ze dus zogenoemd technisch bevrijd heeft. Uh, kruip door, sluip door door die Romney-loods. En toen is de zaak bevroren. En toen ben ik met een aantal regisseurs naar binnen gekomen. En ja, daar stond de heer Heineken en daar stond ook de heer Dode Ja. Nou, u was dan, de eerste die tegen ze sprak? Ja, ik uh, stelde mij voor, ik ben van Beek van de Amsterdamse politie. Meneer Heineken, het is voorbij... Wat zei u bent bevrijd. Ja. En zijn reactie was, het heeft al lang geduurd. Ja, Had u niet wat eerder kunnen komen. En daarom was, daarom was mijn reactie, ja, het was ook al een heel ingewikkelde de zaak. En, uh, ja, en toen zei hij, uh, het klinkt een beetje vulgair, maar uh, ik wil, uh, ik wil uh, plassen. Of ik wil pissen, zei hij eigenlijk. En, uh, Dat was ook vulgair. Maar ja, goed. maar wat heel belangrijk is, ik wil staande pissen. En dat gaf meteen ook zeg maar, het, het vervelende aan van de hele situatie. Hij heeft drie weken lang eh, gekletend gelegen... Op een, eh, op een matras, nat matras... Ja. met een chemisch toilet aan zijn hoofd kussen. We moesten zijn arm heel lang strekken... om daar gebruik van te kunnen maken. En het is toch wel heel... Ja, het geeft aan hoe je geleden hebt als je eerste woorden zijn. Ik wil weer een staande pis. Ja, ja dat, is, dat grijpt u nog steeds aan volgens mij. Dat, uh, dat is inderdaad dat iets waar ik toch wel weer uh, kippen van krijg. Ja. Ja. Drie weken lang zoeken. Uh, het was heel moeilijk. Het was nog in een, ook nog in een hele andere tijd. Hè? Want een heleboel technieken die we nu hebben, die, hebben we, die had u toen nog niet. Nee. U, u was beginnend rechercheur. Het is ook eigenlijk wel een droomklus, toch? Voor een beginnend rechercheur. Het, uh, voor politiemensen zijn dit de dingen... Kijk, als de ellende dan toch in de wereld moet plaatsvinden... <laughs> dan laat het, dan het maar gebeuren op het moment dat jij in dienst en dat jij erbij kunt ja. zijn. Ja, zo werkt dat. En uh, ja, politiemensen denken ook met de meest dierbare herinneringen terug aan, uh, aan de Kroningsdelle uh, 30 april 1930, hoewel er natuurlijk vreselijke dingen zijn gebeurd. 1980, ja. Uh, 1980, sorry. Dat, uh, maar dat, dat is dan toch iets wat, uh, wat uh, je samenbrengt. Ja, ja, en ook heeft u ooit nog zo'n grote zaak gehad in uw carrière? Nee, dat is uh, dit is echt de Dit, was, dit was het geweest. dan. om ja. ja. je hoogtepunt meteen te pakken. <laughs> uh, nou ja, operationeel gezien wel. Managerial uh, kwam dan nog weer, uh, zijn dat andere momenten geweest, uh, zeg maar, als, uh, als leiding maar operationeel was dit de mooiste zaak. Ja, 30 jaar na dato schrijft u dat boek. We kennen het verhaal allemaal wel, met name ook door bijvoorbeeld boeken van Peter R. De Vries. En toch vindt u, ik moet ook nog een ander boek schrijven. Waarom is dat? Nou, wat ik al zei, dat die andere boeken gaan vooral ook over de ontvoerders en hun beleving van de zaak. Maar de ontvoering zelf, hoe dat nou van de kant van de politie is verlopen... dat is volstrekt onderbelicht gebleven. En ik geef nu ook volledige openheid van zaken. Het is niet alles verhullend, want ik heb ook mijn professionaliteit... en ook mijn ambtsgeheim Ik vertel niets over de Gouden Tip, die een belangrijke bijdrage oh ja, heeft geleverd ja, daar zat gelever. ik naar te zoeken, maar die staat er bewust niet in dus. Die staat er bewust niet Aha. in, want Dat nee. kan nog steeds niet naar buiten. Nee, maar dat is gewoon ook professionaliteit, moet dat van ons zijn... maar ook van de journalisten die bij wijze van spreken de vragen stellen. Ook journalisten hebben hun geheime bronnen... kunnen daar zelfs voor in gijzeling uh, genomen worden. Maar, maar ondergaan dat? Omdat het beschermen van de bron hen alles waard En 30 jaar later, En dat geldt, geldt ook voor nog ons. Ja, omdat wij, en dat heeft ook een reden. Want wij weten niet hoe lang die, die arm zeg maar, van, de, van de ontvoerders is. Hmm. Uh, en dat kan dus ook mensen in gevaar brengen. Nog steeds, zelfs 30 jaar later? Ja, dat, dat, we kunnen niet in de geest van ontvoerders uh, kijken. Nee. Maar dat zou dus kunnen. En alleen dat al. Is reden om daar op geen enkele wijze klaarheid in te brengen. Was het nodig om uw boek te schrijven? Hadden wij, hebben wij een juist beeld van die ontvoering door juist dat vooral vanuit het perspectief van de ontvoerders te bekijken? Nee, we hebben helemaal geen juist beeld. Nee, van. wat, wat uh. klopt er niet aan mijn beeld? Nou, dat, uh, ze zijn, ik heb de diverse boeken geanalyseerd en ja, dat is naast de waarheid. Maar laat ook duidelijk zijn: kijk, door die andere boeken aan te vallen, wordt mijn boek niet beter. Nee. Maar nee. mijn boek is in opzicht zelfstaand verhaal, belicht van, aan, van de zijde van de politie. Ik was er zelf bij. Ik zat samen met Kees Sietma aan alle knoppen waaraan gedraaid uh, kon worden. Uh, wat al eerder ter sprake is gekomen. Ik was erbij toen Heineken bevrijd werd, zijn, zijn eerste woorden. Uh, ja, authentieker kan het niet zijn. Nee. Ik had de beschikking over alle dossiers, ook mijn eigen aantekeningen die ik destijds al heb uh, bijgehouden. En ja, dat is heel veel uh, nieuwe informatie die ik nu naar buiten breng. En nogmaals, binnen de grenzen van mijn Amstgeheim, Ja, Dat ja, nee, is duidelijk, opstaan. maar er zijn dus waarschijnlijk dingen die u tegenkwam de afgelopen jaren... in andere boeken waarvan u dacht, ja, daar klopt dus helemaal niks van. Ja. Wat, wilt u nou, wat wilt u nou het meest rechtzetten? Nou, wat ik wil rechtzetten is dat de, de politie onaanvaardbare risico's heeft genomen... door het zo lang te laten duren. De de, ik zou krakers zeggen, maar de ontvoerders... Ja, die had u ook in uw carrière. Ja, dat was in die periode ook. Ja. Maar uh, de ontvoerders die hebben zichzelf uh, in de vingers gesneden... doordat wij moesten vertrekken van de Ark in Noordwijk. Daar moesten, uh, wagen de woonplaats of het woonadres van, van de heer Heineken. Ja. En daar moesten we met een witte Volkswagenbus uh, vertrekken... met 35 miljoen. Maar daar uh, lag de pers drie rijen dik omheen. We konden daar onmogelijk ongemerkt vertrekken. En wij wilden... Wilde dus met de ontvoerders in contact komen om een andere vertrekplaats af te uh, spreken. En dat heeft heel lang geduurd voordat zij afstapte van de hoogmoed die, de, die ze tot dan toe toonde. Mm -hmm om met ons in gesprek te gaan, om te gaan onderhandelen... en zo konden we dus een andere plek vinden. Ja, dus en dat, dat is niet ons te verwijten nee. dat het daardoor zo lang geduurd heeft. En het feit dat het dus drie weken geduurd heeft... heeft vooral met de ontvoerders te maken en niet zozeer met de politie. Zier, zier. U wilde ja. wel eerder. Ja. Dus toen meneer Heineken zei, zei u daar eindelijk... kon u zeggen, ja, het lag niet aan ons hoor, meneer Heineken. Nou, dat was natuurlijk wat ingewikkelder om, uh, ja. om zo uit te leggen... maar dat hebben we naderhand al met hem uh, doorgenomen... Ja, ja. hoe dat zo uh, gegaan is. Ja. De, de, de, u zei het al, ja, heel veel aandacht voor de ontvoerders... ook uh, bijvoorbeeld iemand als Willem Holleder... Uh, die natuurlijk veel in de pers is geweest de afgelopen jaren. Uh, hoe, hoe, hoe heeft u daarnaar gekeken? Nou ja, alles wat je aandacht geeft, dat versterkt zich. Dus mijn voorstel is dat we gewoon niet over meneer Hollijden meer, meer praten. En dat we gewoon over de zaak zelf... Uh... Ja, ja, maar het irriteert u dat... of nou ja, Dat zei ik eerder al, dat woord wilde u niet gebruiken. Maar het ergert u dat zij zoveel aandacht krijgen? Uh, lichte ergernis. Lichte, dat er, lichte ergernis. Dat er aandacht besteed wordt aan een stel keiharde criminelen... die tot nu toe in al die andere publicaties zijn afge. Uh, of, uh, uh, uh, voorgesteld als een stel uh, ja, Jordanese boefjes, bij wijze van spreken... die iets stouts hebben gedaan. Ja. Het waren keiharde criminelen die, met alleen maar, ja, die blind van, van, van een lust naar geld... zeg maar, twee mensenlevens uh, hebben vernield. Ja, Want ze maar... zijn dan weliswaar zijn ze levend uit de uh, heining. Hè, dus waar ze, waar ze gevangen zijn gehouden, zijn ze bevrijd uh, door ons. Maar geestelijk zijn ze wel degelijk geknakt. Allebei? Allebei hun leven lang. Dus, uh, Heineken is... Ja, zeg maar, een, een, een beschaafde manier van paranoia. Maar het had geld om zich te beschermen met uh, beveiligers. En doden, daar hebben wij gezien hoe die geknakt was. En ja. uh, die is heel goed, uh, zeg maar, geholpen door het Heineken concern Hoefde niet meer uh, te werken. Hij heeft anders uh, in, buiten Amsterdam kunnen gaan wonen. Maar hij kwam nog regelmatig, kwam hij op het hoofdbureau... als hij toch naar de stallen ging van, uh, van de paarden die door Amsterdam lopen. Dan kwam hij even koffie drinken. En dan vertelde hij nog het uh, verhaal regelmatig. Als een soort slachtofferhulp liet hem dan ook zijn verhaal vertellen. Maar dan merkte je ook hoe, hoe angstig hij nog was. Want ja. dat was zeg maar aan het eind hadden de ontvoerders hem ook een brief laten ondertekenen... dat hun organisatie enorm groot was. En dat ze, als ze met de politie zouden praten... de rest van hun leven in een bunker moesten doorbrengen. Want ze wisten hen altijd te vinden. Nou, die angst is toch wel heel lang ook bij hem blijven ja. bestaan. Ja, dus eigenlijk kan je zeggen dat zijn leven getekend is door die ontvoering. Ja zeer, zeker. Ja, ja, zeer zeker. En dus dat mooie beeld van die leuke jongens uit de Jordaan... die dan één keer geschreven straat hebben gereden... daarvan zegt hij, ja, dat klopt helemaal niks. Nee, en zeker ook niet... dat het maar dat ze maar één keer een scheve gereden zouden hebben. Want als je crimineel bent en je begint je carrière met een ontvoering... dat is volstrekt niet aan de orde. Want dan doe je eerst vingeroefeningen met... je wordt eens een keer gepakt met een wapen... je doet eens een diefstalletje, je doet eens een overval. En dat is natuurlijk ook het bezwaar van het boek van Peter R. de Vries. Die schetste af als jongens die uh, ja, wat rommelden in het onroerend goed... en dachten, laten we eens in de criminaliteit gaan... en we beginnen meteen met een ontvoering. Nou, dat maak je mij niet wijs. Ja. Joris, ga je het lezen? Ik moet zeggen dat ik... Uh me nooit zo gegrepen heb, uh, ben nog, nog nooit zo gegrepen ben geweest door dit, uh, door dit uh, onderwerp. Maar je bent ook heel jong nog en, hè? Ik, en ik heb het ook, dus ook niet bewust meegemaakt, wat dat betreft. Um, maar ik, ik, ik, ik erger mezelf ook heel erg aan die manier waarop uh, de, de, de criminelen, zeg maar nu in de, in de, in de aandacht staan. Met name in de, nou ja, als je, de, de, de, de privé en de foto's die worden gemaakt en mensen die op, op de foto gaan op Twitter en zo. Ik begrijp dat niet zo goed, die fascinatie. Dus wat dat betreft uh, deel ik dat wel heel erg. Aris Lop, gaat u het lezen? Ik denk het wel, ja. Ik heb uh, vorig jaar zomer het boek van Holleder gelezen. Uh, dat vond ik toch wel heel fascinerend om toch eens te zien... hoe zo'n leven zich ontwikkelt, zeg maar. Maar uh, ik denk dat het ook goed is dat die andere kant uh, belicht wordt. En, naar nou, ik begrijp, gebeurt dat in het boek. Dus uh, het lijkt mij een aanrader. Nou, Adityu? Misschien wel. Uh, ik herinner me nog heel goed het boek van uh, Peter R. de Vries... waar ik dan een beetje mee opgegroeid ben, zeg, uh, zeg maar. En de ontvoering zelf. En dat had inderdaad iets van een schelmeroman. Dus uh, ja, het is wel goed, denk ik, dat dat gecorrigeerd wordt. Een tegenhanger. Tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag staat Hans Wap. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Ja, ik ga het voorlezen. <tieft> het regent op de Romneyloods. Na een drie weken lange gevangenschap... in een koude ruimte... wordt de deur door de inspecteur geopend... terwijl hij zegt... Meneer Heineken, het is voorbij. We gaan een glaasje drinken... en zetten de tv aan... waar Dennis Bergkamp de bal aanneemt... met één voet hem om de tegenstander heen speelt met een andere voet... en scoort met hoeveel voeten heeft die man eigenlijk? Het lijken er wel vijf. Zou hij weten dat het donorweek is? Het regent nog steeds uit de wolken... en uit de ooghoeken van de emotionele mannen... die naar ondergelopen akkers kijken waar oogsten staan te mislukken. Kan onze straatarme overheid hierbij springen... Of is de prijsverlaging van duizend artikelen in de supermarkt nu in één klap ongedaan gemaakt? Dankjewel Hans, we zetten jouw gedicht op onze website, dit is de dag.nu. En dan kunt u ook uh, gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En wij bedanken onze gasten Arie Slop, Gert van Beek, Josja Zwaan, Adi de Jong, Joris Loman, Gerry van der Klei en Jaap Visser. En zometeen de Villa, Villa VPRO, Gerry Jochems, goedemiddag. Hallo Elspet. Wat gaan jullie doen? Uh, wij gaan praten met Pieter de Jong. Hij is bestuurder van Wooncorporatie Eijmeren in Amsterdam. En uh, we gaan het hebben over, nou, wat we vanmorgen in de krant konden lezen: dat steeds meer mensen uh, in armoede raken. omdat ze in de huurproblemen komen. Ze kunnen de huren niet meer betalen. Dalende inkomens, werkeloosheid soms zelfs. En de huren die stijgen natuurlijk. Nou, in de bos konden we lezen dat het echt uit de hand loopt. Maar het schijnt voor heel Nederland te gaan. En er zijn er een heleboel oplossingen. Onder andere verhuizen naar goedkopere huizen. Ja, hadden we dat al niet be eerder bedacht. Maar die zijn er dus. Dus gewoon niet. Of misschien toch wel. Nou, daar gaan we allemaal over praten met Pieter de Jong. Tot straks in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier. Hier is Mark Visser met het NOS-journaal. Vier van de zeven Rode kruismedewerkers die in Syrië waren ontvoerd... zijn vrijgelaten. Volgens het Internationale Rode Kruis zijn ze in goede gezondheid. Of de andere gijzelaars heeft de organisatie nog geen nieuws. Zeven werden gisteren in hun auto's door gewapende mannen... aan de kant gezet en ontvoerd. De vrouw die zei dat ze in Haarlem was mishandeld... door zes mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk... blijkt dat verhaal te hebben verzonnen. Het heeft de politie bekendgemaakt. Een vrouw van 20 uit Uimuiden deed begin deze maand aangifte. Ze zou zijn achtervolgd na een busrit en zijn in elkaar zijn geslagen. Maar politieonderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen... blijken het verhaal niet te ondersteunen. De Russische politie heeft in een groentehal in Moskou... ruim duizend werknemers opgepakt van wie er velen uit de Caucasus komen... De arrestaties volgen op de rellen van gisteren in Moskou... waarbij bijna 400 Russen zijn opgepakt. In de wijk werd gedemonstreerd tegen de moord op een Rus... waarschijnlijk gepleegd door een man uit de Caucasus. En op de N31 bij het is een vrachtwagen met aardappelen gekanteld... tussen Harlingen en de Afsluitdijk. De chauffeur is door omstanders uit de vrachtwagen gehaald... en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg ligt vol met aardappelen en is in beide richtingen dicht. Meer waarschijnlijk in de verkeersinformatie. Ja, en die gaat komen van Jolanda van der Velde bij de ANWB. Heb je nog meer dan de aardappelen? Ja, de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Knopen-Tebrichseplein 5 kilometer. Op de N15A15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijken is het 2 kilometer. Dan de aardappels op de N31, afsluitdijk Harlingen. De weg is in beide richtingen dicht tussen Knopen-Zurich en de afslag Kimswert. En dat komt dus door een gekantelde vrachtwagen. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Volkert van der Graaf in beroep tegen de weigering van zijn proefverlof. De rechter als juridische huisarts met spreekuur en al. En staatssecretaris Steven wil medisch beroepsgeheim doorbreken... voor mogelijke TBS-gegadigden. Daarover praten wij na vier uur in ons juridisch panel Schuld en Boete. Steeds meer mensen raken in de armoede door de stijgende woonlasten. De woningcorporaties in Den Bosch trekken als eerste aan de alarmbel. Hoe moet dit opgelost worden? Bij ons te gast is Pieter de Jong van de Amsterdamse Federatie. ...van woningcorporaties. En Metropolis Radio gaat deze week her en der op de wereld op verjaarsvisite. Uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. .no. Dit is tot half vijf Villa VPRO. Eugene Fama, Robert Schiller en Lars Pieter Hansen... ...dat zijn de Nobelprijswinnaars voor economie dit jaar... Het zijn misschien niet namen die uniek veel zeggen. Ons in ieder geval niet. Laat ik u er buiten laten. misschien met u als luisteraar zeer goed op de hoogte. Maar in ieder geval, econoom Zweden van Wijnbergen... die kent ze veel beter. Meneer Van Wijnberg, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Uh, je bent bekend met alle drie, hè? begreep ik. Ja, nee, ik ben iedereen die zich bezighoudt met financiële markten. Zal ook, daar zijn dit ook huishoudnamen voor. Ja, um, het onderwerp waar zij die uh, Nobelprijs voor gekregen hebben luidt. Empirische analyse van ja. Activa-prijzen. Dat is vast in heel goed Nederlands uit te leggen. Ja, ze hebben heel gekeken naar wat nou de waardering van aandelen, obligaties. en dat soort financiële beleggingsinstrumenten uh, bepaalt. Het aardige is dat de een eigenlijk het werk van de ander een beetje onderuit gehaald is. Dus dat is wel een, een mooie combinatie. Tel eens dan. Wie, nou, Fama is vooral beroemd over zijn, uh, ja, wat voor soort factoren beïnvloeden naar nou, aandelenprijzen. Maar hij zei ook van, ja, je hebt eigenlijk heel weinig aan die informatie om te voorspellen hoe ze zich verder gaan ontwikkelen. Omdat financiële markten zo snel zijn. Dat alles wat aan informatie beschikbaar komt, eigenlijk meteen in de huidige prijs weerspiegeld wordt. Dus dat, je kunt er niet zoveel mee. Daarna, daarna wordt het een beetje ja, gokken. Mm. Um, en nou, Chile, die heeft iets later. Het is dus gewoon een vorm van vooruitgang. Dat dus iedereen is die hypothese, efficiënte markthypothese gaan, gaan bekijken, gaan toetsen. En Chile, die heeft eigenlijk aangetoond dat er hele lange periodes zijn waar dat niet klopt. Mm. Um, bijvoorbeeld, uh, nou ja, die, die huizenmarkt in Amerika voor de. Uh, voor de kredietcrisis en uh, de, de, de internet-.com-bubble, ja. die zullen de meesten ons allemaal herinneren, 2000. 2001, die crashes heeft hij allebei ook voorspeld. Ja. Dus hij was eigenlijk de enige die dat wel goed zag. Maar uh, er is ja. met zijn inzicht tot uh, dat bij de crisis-uitbraken eigenlijk nooit echt iets gedaan. Uh, het heeft heel veel publiciteit gehad en niemand heeft er veel mee gedaan. Want ja, net als piramidespellen. Uh, Iedereen is doodlang te vroeg uitstappen. En mm. daarmee gaan ze allemaal te laat uitstappen. Jawel, maar is het ook niet zo dat als je een, uh, op, op grond van de theorie... een voorspelling doet die zulke implicaties heeft om daarop te handelen... dat je eigenlijk van tevoren weet en het ook niet uh, te verwachten is... dat men daarop gaat handelen? Nou ja, je weet, Silos uh, stelde, het kan niet eeuwig doorgaan. En ook bij een piramide stelde, kan niet eeuwig doorgaan... want de prijzen wijken ja. te veel af van zeg maar, de fundamentele bepaalde dingen die uh, prijzen waarderen... Uh, en dat moet gewoon een keer fout gaan. Dat uh, blijkt ook zo te zijn. Hij heeft, wat hij vooral, waar hij vooral mee bezig is geweest, dat noemen we in goed Nederlands behavioral finance. En mensen gedragen zich anders dan, dan de rationele modellen voor, uh, doen geloven. Hm. Er zijn zeg maar, golven van optimisme in de markt. Iedereen gelooft gewoon ergens in en daarom gaat alles goed. En ja, omdat alles goed gaat, gaat gaan we nog meer mensen in geloven. En zo loopt dat door totdat het een keer ja, van de ramp van de beurt afvalt. Wat is dan toch wetenschappelijk de bijdrage van deze drie heren, uh, want je relativeert het nu, maar wat is dan toch de nou, bijdrage is, om die prijs te krijgen? Dat is een, ik vind dat allebei een hele grote bijdrage, want we hebben door Fama heel veel inzicht gekregen in wat nou echt, op, vooral op langere termijn, uh, aandelen waar je dus bepaalt en, hm. en hoe ze te maken hebben met elkaar en met de markt als geheel. En Schiller heeft er uitgelegd dat, het, dat er vlagen zijn waar dat misloopt. En heeft dat ook methodes ontwikkeld waardoor je dat kan inschatten. Hansen is meer een econometrist. Dat is iemand die methodes ontwikkelt om theorieën tegen de data te toetsen. En ja. De methodes die hij ontwikkeld heeft, die, zullen, nou die zijn niet makkelijk uit te leggen, maar die worden door ongeveer iedereen gebruikt. Uw collega-econoom Eifinger die zegt in een reactie dat uh, is het ongeveer Onderschrijft het belang hoor, van, de, van de eerste twee heren die u noemde. Maar hij zegt, die Fama. Eigenlijk zijn zijn inzichten na de enorme uitbraak van die crisis in 2008 een beetje passé geworden. Dus hij vindt het een beetje een mal moment om het nu alsnog te geven. Nou, dat ben ik niet met hem eens. Kijk, Fama, Nobelprijzen worden gegeven. voor mensen die enorme invloed hebben gehad op het vakgebied. en op de praktijk van, uh, die tegen dat, met dat vakgebied samenhangt. En dat is voor Fama nog steeds waar. Kijk, wat FAMA aangaf, waren allerlei fundamentele factoren die bijna altijd praktisch waar zijn, alleen soms niet. Ja. Uh, en Schiller gaat over het soms niet. Ja. Maar het, FAMA heeft toch wel heel veel van zijn werk is toch wel zeg maar, grote lijnen bevestigd. Niet, niet, het kan nooit helemaal precies goed zijn, omdat alle informatie meteen in de prijs verwerkt zou zijn, ja, hoe gaat dat dan? Dat komt omdat mensen erop op handelen. Dat betekent dus dat je wel een beetje kan voorspellen. Nou, ja. dat, uh, dat zit dus, uh, dat, is, dat is altijd al gezegd, vanuit het ongeveer waar. Oké. Okay. is bezig geweest met ja, die golven van optimisme die uh, ja, door de geschiedenis heen af en toe gebeuren. Uh, maar ja, soms hebben die grote gevolgen. Ja. Oké, okay, Zweden van Wijnbergen, econoom. Hartelijk dank. We hadden het over de nieuwe Nobelprijswinnaars voor economie. Dankjewel, tot ziens. Tijd voor een nieuwe reeks van onze serie 1 minuut. En de komende twee weken zijn wij in het ziekenhuis. 1 minuut. Het ziekenhuis. Nou ja, we liepen door de ziekenhuisgang. En ineens uh, kijkt Lulu naar uh, een andere gang. En ziet de clowns aan het einde van die gang. Die natuurlijk al uh, uitgebreid stonden te zwaaien nader. En uh, gekke sprongetjes maakten. En onmiddellijk trok zij aan mijn mouw. Want ze had er helemaal niks mee en uh, ze vond ze echt gewoon doodeng. Daar kwam het op neer. En uh, heel duidelijk, Van toen we op haar kamer waren... dacht ze van zo, daar ben ik vanaf. Op een gegeven moment hoor ik geluid bij de deur. En we kijken allebei, komt er een uh, hoofd van een clown om de deur. Ze kroop onder de dekens, echt een heel stuk om, uh, omlaag onder de dekens. Het was gewoon ongepast. Ongevraagd, wordt er grappig gedaan... Toen was ze ook gewoon heel, heel ziek in die tijd. En je moet dus echt jezelf beschermen. Nou ja, dat was ook dus uiteindelijk mijn gevoel van... Um, ik kan haar niet tegen de ziekte beschermen, maar wel tegen de klinie Eén minuut hoorde u gemaakt door Els Huver. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Deze week gaan onze correspondenten op zoek... naar de verschillende verjaardagstradities in de wereld. En we beginnen in Indonesië. Wie geld heeft, huurt daar een echte verjaardagsplanner in. Hallo, of oh, Hallo. Ik kom hier de verjaardag verstoren, zeg ik, samen met de birthday planner, de verjaardagsplanner Oesman, die dit kinderpartijtje vandaag in opdracht van de ouders heeft georganiseerd en hij leidt me rond in deze villa in Lahore. We made all the arrangements on the venue using the same color scheme, color balloons, and especially the cake design. Het is niet zomaar een simpel kinderfeestje... met ballonnen en allerlei andere slingers. De parents choose een specific ding. Dat is like Winnie the Pooh. Een feest met een thema. Een, het thema Winnie de the Pooh. Er staan hier overal grote levensechte beren opgesteld. En met de vriendjes samen van Winnie de Pooh. En je waant je in deze villa vandaag echt in een uh, groot berenbost. Ongelooflijk. Dat is Disney character and the mix-up of the jungle characters. Dus er zijn andere services in plaats van de decor. Zoals een like jumping castle, magic train, een popcorn machine, cotton candy machine. Maar, zegt de verjaardagsplanner, het is niet vandaag alleen maar Winnie de Pool, Want dan zouden de kinderen wel heel snel zijn uitgekeken. Er is ook een springkussen in de vorm van een kasteel. Een popcornmachine en een treintje dat straks hier gaat rondrijden waar de kinderen in kunnen zitten. Dit is een birthday theme party, voor de birthday boy. En allemaal voor dit kleine jongetje wat hier bij me staat. Hoe heet jij? Mama. What's yes. your name? Abdul Ghani. En hoe oud ben je? Zeven jaar oud. Abdul Ghani, hij wordt vandaag zeven jaar. En ze moeten eens dus vragen: waarom heeft u dat feestje nou zelf niet georganiseerd? Now we have got agencies over here. I mean, my husband is saying, oh please, you have to relax. Ach, zeg ze, ja, daar heb je tegenwoordig bureaus voor. Mijn man zei tegen me: je hebt het al druk genoeg, dus besteed het maar lekker uit. Het feest is inmiddels in volle gang. Het zijn echt allemaal kinderen hier bij elkaar met hun moeders en vooral ook de oppassen. Ik ga even naar buiten met Oesman om even op een rustig plekje met hem te praten. Ik wist niet dat dat bestond in Pakistan. Especially for the kids. Ze like de cartoon's en the, alle theme in de the wereld. Vooral de the Disney-themes. Klopt, zegt hij. We zijn ook pas twee jaar geleden begonnen als een soort uh, pionier. En organiseren wij op aanvraag uh, allerlei soorten feestjes. Uh, je kunt het je zo gek niet verzinnen of wij uh, produceren het wel. Even Spiderman, je hebt al kind soort... Of, ja, uh... yeah, uh, for bijvoorbeeld... Ik open uh, onze Facebook-fanpage. Online-page. En dit uh, is Thematic BuzzFeed Planner. On the Facebook. If you write thematic budget planner over the Facebook, you can find us pagina our page. That is, this is a, a tinkerbell theme This is a currently that we did on, on the last week, rapunzel En hij noemt een voorbeeld van twee weken geleden, waarin ouders een hele zaal van een vijf-sterren hotel afhuurden. En hij de opdracht kreeg het om te toveren in een waar prinsessenkasteel. Ja, ook, uh, voor de moeder van Abdul Ghani zit ze hier met haar vriendinnen. Ook voor haar is het vandaag feest. You know, when we are sitting in a social circle, we are... You have a maid and you are so lucky. I mean, having a good maid is, a maid is uh, your luck. Het zijn de oppassen die vooral achter de kinderen aanrennen. Ze zegt, als we dat ook nog zouden gaan doen, dan, uh, dan is het eigenlijk al echt geen feest meer. The client to us is totally, uh, you can say, uh, rich people. Dat ja, is... Voor de rijken van, uh, van Pakistan uh, geeft deze verjaardagsplanner Oesman uh, toe. Dit is een feest dat gemiddeld uh, tussen de 500 dollar en soms zelfs 1000 dollar kost. En dat kunnen natuurlijk hier de armen en zelfs de middenklassen. Die kunnen zich dat niet veroorloven. Nog een laatste prangende vraag. Maar ik wist helemaal niet in Pakistan dat hier überhaupt de verjaardag werd gevierd. Ik dacht juist in moslimlanden dat daar de verjaardag helemaal niet bestaat. Concept is from Not Pakistan, but nou, een verjaardag wordt hier als een uh, christelijk feest gezien. En daar zijn vooral uh, de religieuze leiders op tegen. Die zeggen het is een kopie van, uh, van een niet moslim feest. Maar je ziet toch steeds meer, vooral rijke Pakistanen... die het Westen het, uh, in Europa kopiëren. En als ze dan zo'n kinderfeest geven, ja, dan gaan ze helemaal over de top. En dan moet het ook echt super, maar dan ook super uitbundig gevierd worden. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen is Metropolis, Metropolis Radio in Servië. Daar geen dure planner, maar een jaar flink sparen... om die verjaardag überhaupt te kunnen vieren. Steeds meer huurders dreigen in de armoede te belanden... door al maar stijgende woonlasten en dalende inkomsten... In de Bos gaat het om een kwart van de huurders. Dat heeft de gemeente uitgezocht. Maar volgens de Bos is het geen uh, gemeentelijke kwestie van de Bos alleen. Het is een landelijk probleem. Pieter de Jong is bestuurder van wooncorporatie Eijmeren. Hij praat namens de Amsterdamse Federatie van Wooncorporaties. Goedemiddag meneer de Jong. Goedemiddag. Uh, die problemen in de Bos uh, herkent u die? Ja, nou die zijn uh, absoluut ook voor Amsterdam uh, goed herkenbaar. We hebben hier ook. Uh te maken met toenemende werkloosheid, meer mensen die zijn aangewezen op een uitkering... stijgende energielasten. Dus je ziet hier het, hetzelfde patroon optreden. Ook die hoeveelheid, een kwart in Den Bosch... gaat het bij u in Amsterdam en de omgeving ook om een kwart? Nou ja, we hebben een onderzoek zoals dat nu in Den Bosch gedaan... Dat is niet op deze manier in Amsterdam gedaan. We hebben, uh, wel mijn eigen corporatie, IJmere, heeft pas weer uh, uitgezocht... hoe zit het nou met onze toewijzingen aan, uh, aan nieuwe huurders. En je ziet gewoon dat... Uh, al in uh, jaar 1, op het moment dat mensen hun huis uh, betrekken... dat hun... Uh de verhouding tussen de huur die ze betalen en inkomen dat ze hebben. voor uh, een flink aantal. Uh, uh, verder gaat dan wat het Nibud bijvoorbeeld uh, aanvaardbaar zou vinden. Ja, dus wat, is, wat is eigenlijk aanvaardbaar? Hoeveel van je, van je loon. of je inkomsten. verwoon je? Nou, het Nibud heeft een hele eigen methodiek. die eigenlijk zegt: van joh, wat ben je uh, redelijkerwijs kwijt. aan uh, andere kosten van levensonderhoud. dus je, uh, uh, je eten, kleding, uh, gezondheidszorg enzovoort. En aan het eind hou je dan een bedrag over wat je kan gebruiken voor, uh, voor je woonlasten. En zo wordt er als het ware teruggerekend. en wordt er uh, gezegd van ja. eigenlijk zijn deze woonlasten gezien uh, de inkomenssituatie van dit gezin. Uh, te hoog. Hm. Dat is de manier uh, zoals Niebut uh, die ja. gebruikt. En die is. Ja. Jaren geleden is er ook zo'n discussie over geweest en toen werd het onmiddellijk vergeleken met landen in het buitenland. Bijvoorbeeld als je in Parijs gaat wonen, dan ben je er recht aan. Dan mag je al in je handen knijpen als je de helft van je inkomen wegbrengt aan ja, huur. Ja. Maar bij ons is dat toch ongeveer een derde? Werd, ja, toen is, werd dat aangehouden? In, in die orde van grootte zit het. En Nederland heeft natuurlijk een, uh, op zich een prachtig systeem met huurtoeslag. Dat je eigenlijk zegt van joh, uh, huur en huurtoeslag samen, die vormen een systeem waardoor uh, in het algemeen uh, de huur betaalbaar moet zijn uh, voor mensen. We constateren wel dat daar een aantal gaten in zitten. Uh, uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen die echt op bijstandsniveau zitten en onder de 65 jaar zijn dat die structureel uh, te veel uh, van hun inkomen aan, uh, aan huur moeten betalen. Uh, mede gezien de huren zoals die op dit moment uh, zijn. En dat je dat eigenlijk uh, ook niet kan doorbreken als je de huur uh, wat lager stelt als corporatie. Dan gaat ook de huurtoeslag omlaag en blijven ja. mensen nog steeds te veel betalen. We gaan zo over, over mogelijke oplossingen praten, maar nog even dat onderzoek in Den Bosch. Dat ging uh, echt alleen om de, om de sociale huren, dus in ja. de sociale woningbouw. Maar dit probleem doet zich natuurlijk ook voor... gezien het aantal werklozen zomaar je baan verliezen... als je in een vrije sector huurwoning ja. zit. En die worden ook door de woningcorporaties verhuurd, toch? Ja, in beperkte mate verhuren wij ook, ook duurdere woningen. En je komt dat ook tegen in de, in de praktijk. Dat mensen je benaderen van... ja, ik heb hier een, een mooie, middeldure huurwoning van u gehuurd... voor 800 euro in de maand... En, uh, mijn inkomen is ineens teruggevallen tot een fractie van wat het was. En ik krijg ook geen huurtoeslag, want ik zit in een te dure woning. Dus ja. dan krijg je een heel andere problematiek op je bord... dan, uh, dan wat je normaal hebt. En uh, in deze tijden van crisis komt dat... Uh, veel meer voor dan vroeger het geval was. Ja, Laten we even wat praktische dingen nalopen. U begon zo pas al over die huren. Dat is inderdaad gesuggereerd. Stel dat uh, uh, wooncorporaties dat mogen. De huur verlagen. Dat heeft nogal wat haken en ogen. Laten we het daar niet over hebben. Maar laten we het over. De effecten bij u zei net. Heeft geen zin. Want de sub subsidie gaat naar beneden. Ja. Maar als je een lagere huur hebt. Dan krijg je weliswaar minder huursubsidie. Maar het bedrag wat je overhoudt. Wat je moet betalen. Is ook lager. Ja. Dat ja, klopt. Kijk, uh, we zitten op dit moment in Nederland in een situatie dat eigenlijk de Rijksoverheid zegt van corporaties: als jouw uh, woningen vrijkomen, verhoog de huur maar naar maximaal redelijk. Want dat geld heb je nodig om uh, uh, de verhuurdersheffing die uh, uh, door het Rijk wordt opgelegd te kunnen betalen. Uh, we hebben dus niet de ruimte om uh, bij wijze van spreken te zeggen... van joh, alle woningen die wij verhuren, die doen we maar voor 80% van de maximale huur. Want uh, op die manier uh, geven we meer ruimte aan huurders. We zijn wel als corporaties heel zorgvuldig bezig om te zorgen... dat we woningen voor zo'n bedrag verhuren. Dat mensen daar uh, met uh, in inachtname van de huurtoeslag... Uh, in staat zijn de huur op een redelijke manier op te brengen. Mm -hmm. Dus je topt huren af zodanig dat mensen in een bepaalde categorie van huurtoeslag terechtkomen en uh, dan een optimale uh, mogelijkheid hebben... om die huur te kunnen betalen. Ja, Nou goed, als dat zelfs niet helpt en het is zo dat je zegt deze mensen huren sowieso te duur, die zouden eigenlijk een ander huis moeten krijgen. Dan is het heel makkelijk om te zeggen... weet je wat, die mensen die dat niet meer kunnen betalen... die geven we gewoon een goedkoper huurhuis ergens. Ja. Doorstroming. Heel makkelijk. Ja. Behalve nou, dan dat die waarschijnlijk niet voor handen zijn. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk operaties die uh, de nodige tijd gaan vergen. En het is wel iets wat langzamerhand op je afkomt... Uh, uh, zeker als je ziet dat uh, mensen uh, duurzaam op een lager inkomensniveau uh, komen. Bijvoorbeeld omdat mensen gepensioneerd zijn... en ineens uh, op een veel lager niveau zitten dan ze daarvoor uh, hun inkomen hadden. Dat is nog wel een uh, ik zeg maar manier van werken... waar we als corporatiesector uh, uh, nog uh, aan het nadenken zijn... hoe we daar nou in moeten opereren. Op het moment dat iemand heel nadrukkelijk... Uh, bij wijze van spreken een tijdelijke terugval in inkomen heeft, wordt er wel gezocht naar maatregelen. Zodat mensen uh, wel voor huurtoeslag in aanmerking komen. Alleen je merkt dat de wetgeving je dan in de weg zit. Want als je eenmaal de huur verlaagd hebt tot het niveau van sociale huur kan je die niet meer gaan verhogen op het moment... dat iemand weer een heel behoorlijk inkomen heeft. Nee, dus daar dan, moet je moet je, echt... dan moet je de wet veranderen. En als ja. je daar al een politieke meerderheid voor hebt... ben je ook anderhalf jaar bezig. Nou ja, je merkt wel dat uh, het huidige politiek klimaat... daar wel wat ruimte voor aan het geven is. We gaan er binnen... niet een noodwetje? Zoals er wel meer noodwetjes voor dit soort periodes ja. worden gemaakt? Nou ja, we zijn bijvoorbeeld... Uh, uh, we hebben uh, voor de regio Amsterdam toestemming... om te gaan werken met flexibele huren uh, de komende tijd. Dat wil zeggen dat je... Uh, woningen die bij wijze van spreken 800 euro mochten kosten... ga je voor 600 euro verhuren. Zolang degene die daarin woont een inkomen heeft... wat uh, bij wijze van spreken onder de 34.000 euro per jaar ligt. Mm -hmm. En op het moment dat hij met zijn inkomen daar overheen gaat... gaat de huur weer omhoog. Dus je begint langzamerhand wel wat mogelijkheden te krijgen... om. Uh, uh, ja, hier wat flexibeler in te opereren. Noodbreekt wet, letterlijk. Ja, ja. Absoluut. Maar kunt u zich dat wel permitteren? Want uh, zometeen moet u een verhuurders uh, toeslag gaan betalen. Dat is niet gering. Uh, kan dat wel uit? Nou, nou ja, we merken natuurlijk dat we als corporaties gedwongen zijn... om uh, onze huuropbrengsten, uh, ik zal het uh, eufemistisch zeggen, te optimaliseren. Betekent nog steeds niet dat we ze maximaliseren. We, we zijn nog steeds bezig om delen van onze woningen... die we eigenlijk veel duurder zouden kunnen verhuren. Die houden we... Met opzet goedkoop, ook beneden bepaalde huurtoeslaggrenzen. Om te zorgen dat je die doelgroep van beleid kan, kan blijven bedienen. Maar de, de vrijheid om te zeggen, joh, iedereen waarvan het inkomen even omlaag gaat, daar gaan we even snel de huur van verlagen. Dat, die mogelijkheid hebben we ja, uiteraard. Heb je niet. Nee. Nee. Nee. Dan is er nog een probleem, want we hebben het steeds over de huur, hè, of de kale huur. De energieprijzen, niet alleen huren gaan omhoog, maar ook de energieprijzen. Zometeen wordt het water ook weer veel duurder. Ja. Uh, een ander deel van die energie, gewoon het stoken in, in, in, in koude winters. Er, er wordt ook gesuggereerd, we moeten de huizen gewoon wat beter isoleren. En dat uh, levert enorm veel op. Ja. Nou ja, als je het echt over structurele maatregelen hebt uh, op de lange termijn... dan is de isolatie van woningen daar verreweg de belangrijkste van. Omdat je daarmee echt een win-win situatie bereikt. Je gebruikt minder energie. Het is ook goedkoper uh, uh, wonen voor mensen. Je maakt mensen minder afhankelijk van, uh, van uh, mogelijke subsidies. Uh, enzovoort, enzovoort. Er zitten allerlei positieve kanten aan. Dus wij willen heel graag... Uh, als corporaties in een hoog tempo, uh, uh, met name onze vooroorlogse woningen... en uh, woningen van vlak na de oorlog gaan isoleren. Dat zijn alleen enorme investeringen. Waar en dat we... doet niks aan de hoogte van de huur. Nee, nou maar kijk, laten we het zo zeggen. De huur, uh, die wordt door middel van de huurtoeslag op een betaalbaar niveau gehouden... De de, weet het, de energielasten die je hebt... die, ja, die moet iemand op. helemaal zelf uit zijn eigen zak ja. betalen. Hm. Dus iemand kan beter een wat hogere huur betalen... en heel weinig uh, energiegebruik hebben... dan ben je veel beter uit dan wanneer je een lage huur hebt... en een enorm hogere energierekening. Zegt, hè, het is een enorme investering... als je alle, ja. al, al de huizen uit die jaren wil gaan, uh, wil gaan isoleren. Ja. Het zou voor de bouw natuurlijk ook goed zijn... maar het ja. is voor jullie een enorme investering. Je zit met die verhuurdersheffing... dus je hebt dan niet zo verschrikkelijk veel geld. Er ja. komt er nog bij dat, uh, begrepen Ger en ik... dat een klein aantal huurders voor een heel groot aantal dergelijke maatregelen tegen kan houden, als ze zeggen dat is ons allemaal te veel gedoe, dan moeten we tijdelijk ja. ons huis uit of tijdelijk hebben we geen raam, weet ik veel, en dan gaat het gewoon niet door. Ja, nou ja, je merkt dat, ik zou maar zeggen, het proces om te komen tot uh, isolatie en tot woningverbetering heel erg ingewikkeld is. Uh, we hebben in Nederland natuurlijk ook een, uh, daar ben ik ook trots op, een uh, goede strijdbare uh, uh, huurdersorganisaties die voor de belangen van huurders opkomen. Maar je merkt vaak, uh, of vaak, je merkt regelmatig dat het heel moeilijk is om uiteindelijk meer dan 70% van je huurders mee te krijgen... bijvoorbeeld in een plan om, uh, om de woningen te isoleren. Wilt u dat makkelijker maken? Nou, uh, wij pleiten er al een hele poos voor om te zeggen... Joh, als je nou uh, bij wijze van spreken met, door middel van uh, berekeningen kan aantonen... dat noem eens wat, de energielasten met 30 euro omlaag gaan... door de maatregelen die je neemt, dan zou je zeggen... nou, dan mag de huur ook met 30 euro omhoog. Dan gaat er... Uh, niemand wordt er slechter van. Daar zijn die met 30 procent die tegen is, tegen als het mag. die zijn daar nou juist bang voor. Ja, en dat nou, is natuurlijk keurig. Ik, ik denk dat we Nederland zo volgestort hebben met, met procedures... dat het heel moeilijk is om maatregelen die uh, voor iedereen evident zijn... dat ze noodzakelijk zijn om ze te nemen, om ze daadwerkelijk door te voeren. En je moet zelfs rekenen als de huur omhoog gaat met 30 euro... en de, huur, de energielasten omlaag met 30 euro... mensen met huurtoeslag worden er nog veel beter van. Want die hoeven een deel van die huurverhoging niet te betalen. Die krijgen ja. ze als huurtoeslag terug. Dus er, er zit echt een win-win situatie in. En desondanks hebben wij gewoon in de procedures heel veel problemen om uh, die renovaties en die isolatiemaatregelen uh, uh, efficiënt door te voeren. Dus het zou echt helpen als de wetgeving... U pleit een beetje voor ontregeling. Hm? U pleit voor een beetje ontregeling. Ja, eigenlijk wel. En, en, of niet. Kijk, natuurlijk moet je de... de, de, de de belangen van huurders moeten daar goed in, uh, in behartig blijven. Het is niet zo dat je zegt van je huurders... jullie moeten maar alles slikken wat die verhuurder verzonnen heeft. Maar als het evident is dat tegenover die huurverhoging... een minstens gelijke besparing aan energielasten staat... dan moet je niet met zo'n rekensommetje van 70% weer... Uh, uh, op allerlei bezwaren gaan, uh, gaan stuiten. Ja, nu lazen wij uh, dat het in 2011 zo was... dat er een, toch wel duidelijk minder uh, ontruimingen zijn gepleegd... door verhuurders. Ja. Is dat eens, mag ik dat zo lezen dat verhuurders huurders, corporaties uh, zich behoorlijk bewust zijn van dit probleem... en dat het ook eigenlijk hun probleem is? Ja, absoluut. We, we, ik had zelf bovenaan mijn lijstje staan de zachte en de harde aanpak. De harde aanpak gaat over hoe hoog is je huur, wat doe je aan isolatie. De zachte aanpak gaat erover van ben je in staat om goed te communiceren... met je huurders. En je merkt sinds de crisis zeg maar 2008, 2009 begonnen is dat overal in het land corporaties zich ontwikkeld hebben... om daar veel sterker op te sturen. We bellen nu s'avonds huurders op die een huurachterstand hebben opgelopen. We sturen ze sms'jes. Je probeert op allerlei manieren ervoor te zorgen... dat die huurachterstand beperkt blijft tot één en twee maanden. Want hebben mensen eenmaal vier of vijf maanden huurachterstand... dan komen ze zelf niet meer uit. Dan moeten ze 2.500 euro ineens... Ja. Opschokken. Dus we proberen door kort, allerlei ja, maatregelen... Ik onderbreek die, u heel... Sorry, nou. maar even een korte vraag. Kort antwoord, als het kan. In de maatregelen die nu voorliggen... Uh, wordt dit probleem groter of minder? In de maatregelen die nu voorliggen? Uh, ja, in de begroting en de, en de aanvullende nou, maatregelen... Nou, kijk, de, de verhuurdersheffing... waar, waar uh, Edus en het ministerie overeenstemming over hebben... en dat is noodzakelijk, die overeenstemming. Het is heel naar de... Maar onze problemen financieel gezien zijn de komende jaren uh, enorm... om te proberen om... Uh, uh, gewoon de, het bedrijf draaien te houden... en tegelijkertijd die gewenste maatregelen te nemen. Dus het is een, het is een moeilijke tijd. Pieter ja. de Jong hoorde u. Dank u hartelijk. Dank van de, de wooncorporatie Eimeren En hij sprak namens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. En wij zijn zo meteen na het nieuws met de villa bij u terug. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Esther Verheij, pro-VPRO sinds 1992. Omdat ik ga voor inhoud. Dan kom je tot...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 Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl